En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De formatiebesprekingen over de vorming van een Paars Plus coalitie van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt. De informateurs Roosentaal van de VVD en Wallagen van de PvdA hebben de gesprekken afgerond. Ze werken nu aan hun eindverslag. Vanaf kwart over zes geven de leiders van de vier partijen een toelichting. Eind vorige week werd al gezegd dat deze week cruciaal zou zijn voor het slagen van Paars+. Plus. Afghanistan krijgt eind 2014 de leiding over alle militaire operaties in het land. Dat is afgesproken op een conferentie in Kabul. Dat betekent niet dat alle buitenlandse troepen dan weg zijn. Volgens NAVO-topman Rasmussen blijven die nodig om het Afghaanse leger te helpen. Ook wordt er geld vrijgemaakt om taliban-strijders ertoe over te halen de wapens neer te leggen. De politie heeft 15 mensen opgepakt voor mensensmokkel. Ze zouden tegen betaling mensen uit onder meer Nepal en India naar Nederland hebben gehaald voor een schijnhuwelijk. Dat gebeurde met valse documenten. Drie van de 15 verdachten zitten nog vast, onder wie een vrouw van 66 uit Leiden... die als spil van de organisatie wordt gezien. Griekenland heeft opnieuw geld geleend op de kapitaalmarkt, deze keer bijna 2 miljard euro. Dat is meer dan waarop de Griekse regering had gerekend... en dat wijst erop dat beleggers weer vertrouwen krijgen in de Griekse economie. In twee weken tijd heeft Griekenland nu zo'n 3,5 miljard euro geleend. De voorlaatste bergetappe in de Tour de France heeft geen verschuivingen opgeleverd in de top van het klassement... De rit door de Pyreneeën werd gewonnen door de Fransman Federico, die met een kopgroep van negen man de hele dag voorop had gereden. Zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong eindigde in de sprint als zesde. Na zeven minuten kwam het peloton over de streep, met daarin gele truidrager Contador. Het weer blijft vanavond lang warm, morgen veel bewolking en 24 graden aan zee tot 30 in het oosten. Later op de dag enkele regen- en onweersbuien. Dit was het nos shirt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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio ZFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor mijn programma Bijzonder Zandvoort naar de oase in de Waterleidingduinen. Daar ontmoet ik Gerard Scholte, de duinwachter. Hij vertelt ons over het waterproces van duinwater tot kraanwater. Het was 1989, mijn thoughts were kort, mijn haar was lang. Ik somewhere between tussen, het boy en man. Ze was 17 en ze was far from in between. Het was zomertijd en shined upon her hair And we were trying and Ja, nou, goedemiddag uh, Yvonne. Nou, we staan in de Amsterdamse waterleidingduinen. En vlak bij de ingang uh, oase staan we. We zijn net een stukje naar binnen gereden. En uh, ja, we zien eigenlijk recht voor ons daar de oranjekom... waar het hier allemaal mee begonnen is in de Amsterdamse waterleidingduinen in 1851. En we staan eigenlijk daar 50 meter vanaf op een trappetje. En dat is namelijk zo, dit is het punt waar het drinkwater vanaf de Rijn... De Amsterdamse waterleiding Duinen inkomt. En ik nam je hier juist mee naartoe, omdat dit eigenlijk het hoogste punt is waar het water binnenkomt. En als we zo kijken, hier hebben we een kijker naar de oranje komt toe, zien we dus dat dat tien meter lager ligt. En dat kun je zo mooi hier vandaan zien. Dat is namelijk gelijk het verval van het water tijdens de hele route die ze meemaken: dat water, dat Rijnwater, in de Duinen. Wat is verval precies? Het verval. Nou, het mooie is van hier uh, het, het water in de Amsterdamse waterleidingduinen, wat vanuit de Rijn komt. He, dus dat is volgezuiverd uh, Rijnwater, wat in Nieuwegein uit de Rijn gehaald wordt. Uh, want dan heb je de Rijn, de Lek en daar heb je dus een heel zuiveringsstations voor ons. Daar worden slipdeeltjes en fosfaten en ijzer, alles al uit de Rijn gehaald. Of uit het water en dan gaat het volgezuiverd drinkwater, komt hier via die grote deksels, buizen... Via twee buizen van 1,50 meter doorsneden komen we hier in de, in de verdeelvijvers. En dat verdeelvijvers, die gaan zonder pompwerking, gaat dat water stromend door de hele duin heen. En na ongeveer, ja, dat is nogal ver uit elkaar liggend, 40 tot, tot, tot, tot een paar honderd uh, dagen, komen die waterdruppels, zo noem ik het maar even, daar in de oranje kom biologisch gezuiverd, komen ze daar weer uit. Er komt geen pomp aan te pas. Dus dat is het water valt, vervalt, steeds lager, lager, lager, zonder dat het hoeft gepompt te worden. Dus, dus er is allemaal watervalletjes, dat zien mensen wel als die hier lopen, die zorgen ervoor dat het water vanzelf stroomt van hoog naar laag totdat het voorgezuiverd klaar ligt, daar in de oranje komt en dan... Als het water daar ligt, wordt het naar de overkant van de weg gepompt. Door een van die mooie gebouwen daar, waar het nou het bezoekerscentrum ook in gevestigd is. En daar vindt verdere pl zuivering plaats. Gerard, wat is dit voor een platform waar we op staan? Ja, dat is nieuw aangelegd inderdaad, dit platform. Dat hebben ze namelijk speciaal gedaan. Hè? Want als je dan binnenkomt en je pakt de blauwe, of de, ja, de blauwe route bij de ingang uh, oase, de hoofdingang, dan zie je dit uh, trappetje. En met allemaal aluminium, dus het kan niet missen. En dan ga je er mooi op staan, dan zie je de verdeelvijvers voor je. En er staat een kijkertje op. En dat kijkertje, dat als je daar doorheen kijkt, kijk je dus naar die oranje kom, naar de oranje stip erop. En dan zie je dus als het ware dat we hier 10 meter hoger staan als de, als de oranje kom. Dat is dat verval waar we het net over hadden. En dat hebben de hydrologen bij het aanleggen van deze hele, uh, hele water weg, zeg maar, door de hele duinen heen... hebben die hydrologen heel slim nagedacht. Die wilden geen pompwerking hebben. Die wilden alles via natuurlijk verval. Dus dat hebben ze enorm goed bedacht... al zoveel jaar geleden. Dat was dat ze het Rijnwater voor het eerst... in de duinenpompte was in uh, 1957. Want toen dreigden namelijk de duinen te verdrogen. Omdat al het uh, drinkwater van Amsterdam... was eigenlijk nog steeds... kwam allemaal van het regenwater nog af. Maar nu is 85% van het drinkwater voor Amsterdam. Dan praat ik over een miljoen Amsterdammers ongeveer... die ons drinkwater gebruiken. 85% is dus het Rijnwater wat wij hier inbrengen. En 15% is nog wat we gebruiken regenwater. Zeg maar, al het regenwater wat we opvangen... en dat stroomt dan via draineersystemen naar de uh, afvoerknalen... en uiteindelijk in de oranjekom... En, uh, om naar de overkant van de weg te pompen. Gerard... Waternet doet aan natuurlijk waterbeheer. Wat betekent dat precies? Ja, natuurlijk waterbeheer is eigenlijk uh, niet meer uh, als wa waar we hier nu in staan. Hè. We staan hier nu hier boven op de brug. Uh, als je dus die blauwe route, wat ik net vertelde, waar we stonden, gaat volgen. Dan kom je door een prachtige lindelaan en dan kom je hier op het bruggetje, staan we boven het uh, toevoerslootje. Wat dwars door de natuur hierheen stroomt. Je ziet het ook echt uh, hard uh, stromen. Met allemaal rijetjes erop. Het is een open verbinding. En uh, dat geeft nog niks. Want als mensen hier toevallig wat, wat ingooien of zo. Dit wordt allemaal nog gezuiverd. Dit moet nog door allemaal zandlagen heen. Ook die damherten zelf. Of, of, of de eenden die poepen hier ook in. Maar het wordt er allemaal nog uitgehaald natuurlijk. Het gaat vooral om de zuivering van de, van de virussen en bacteriën. En dat is juist het natuurlijk ook. Door die... Nou, gemiddeld, laat ik het maar even zeggen, honderd dagen dat het water hier in de duin zit, worden door natuurlijke processen, zoals het, het zonlicht, het uh, neerslaan door, uh, van, van uh, vlokvorming, door middel van uh, neerslaan van water, worden dus bepaalde bacteriën uit het water al gehaald. Dus dat is een, uh, ja, een natuurlijk proces. Dus het wordt als het ware hier in de duinen, dat noemen we dan ook zo mooi, biologisch gezuiverd. En dat uh, gebeurt ja, op, op alle, alle stappen... Uh, Waar je maar bent, dat gebeurt hier al, in de toevoerslootje. Maar het gebeurt verderop in de infiltratiegebieden. Is het weer, alles staat open aan, aan, aan, de, aan de blote lucht, zeg maar. En daar uh, krijg je ook neerslaan van bepaalde bacteriën. En dan uh, ja, wordt het water zuiverder van. Je had het over insecten, hoe noemde je die? Oh, de insecten, ja, dat, dat, dat bepaalde vliegen, dat noemen we de schaatsrijders. Die zie je altijd op het uh, water zo. Het is net of ze aan het schaatsen rijden zijn. Hè? Zo, zo hebben we ook de schrijvertjes. Die maken van die getalletjes of letters op het water. Dat zijn echt van die, als wij waterbeestjes excursie hebben. Nou, dat zijn echt van die beestjes die je hier volop in de duinen kan zien. Mezelf, want het is niet voor niks de Amsterdamse waterleidingduinen. Het is, het is waar je ook loopt. Het is een stukje uh, natuur, een stukje bos en een stukje uh, open landschap. En dan krijg je weer een uh, ja, riviertje of je krijgt weer een toevoerslootje of een breed kanaal. Het is, het is alles water om je heen. Gerard, waar staan we nou precies? Ja, ik weet niet of de mensen me kunnen horen, want we staan nou bij een prachtig watervalletje hiervan. Het is uh, ja, het Toevoerslootje, hier begint het eigenlijk. En dan gaat het zo, uh, dat is ook trouwens langs de Blauwe Route hoor, want die loopt daar weer over het bruggetje. En hier zie je dus een van die natuurlijke vervalletjes, die watervalletjes in, uh, in het Toevoerslootje. En dat doen ze dus weer om die vlokvormingen te veroorzaken. Doordat en het water wordt weer een beetje meer levendig. Hè? Aan dood water heb je niks. Moet, het water moet levend blijven. Dus uh, door die verval, natuurlijk verval, krijg je... Ja, het water wordt weer meer van smaak. Al heb je daar pas wel veel later uh, mee te doen natuurlijk. Dat is pas als het in Amsterdam de kraan uitstroomt. Uh, maar je krijgt ook vlokvorming. Dus bepaalde bacteriën die zakken naar de bodem toe, zeg maar. En die uh, ja, door het zonlicht en door de natuurlijke werking los je die dan helemaal op. Dus het water wordt op, de, op deze plek waar we nu staan... eigenlijk al een stukje natuurlijk gezuiverd. Heel rustgevend geluidje. Papa Chico, ...in een blauw pak. Wat, is, wat, wat doet hij dan hier? Ja, ja, ja, de blauw inderdaad. Kijk, ik ben de groene, ik ben helemaal in het groen, de boswachter. En hij is een waterman. Hij is speciaal in de duinen werkt hier met een paar andere collega's. En die zuiveren, zeg maar, uh, de, het water, die houden het water schoon. Want hij kwam hier net, kijk, je ziet de sporen nog in het zand staan. Hij heb hier net gestopt. Het, we staan nu op de Schulpendam, dat is, uh, of Dam 4... Op, ook weer op de route van de blauwe, op de blauwe route. Dus als mensen daar lopen, dan kunnen ze dat uh, zeg maar uh, zien. En die hebben hier al die troep, hier wat op de kant ligt die von, die heeft hij uit het water gehaald. Want die moet zorgen dat de waterstroming uh, goed blijft en zo. Dat het niet uh, gaat verstoppen voor de roosters en zo allemaal. Want we staan nu, nu namelijk, je ziet het water enorm borrelen. Het stroomt met een rotvaart van het toevoerslootje waar we net stonden hier onder de weg door. En gaat het hier verder de duin in. We staan nu halverwege in de duin ongeveer. Dus we gaan zo richting de infiltratiegebieden waar het water uiteindelijk in de geulen wordt gepompt. Maar hier zorgt hij dus dat het water goed door kan stromen. En je ziet als we naar links en rechts kijken hele brede knalen. Dat zijn eigenlijk al de afvoerknalen waar het voorgezuiverde water al klaar ligt om naar de oranje kom te te vervoeren. En je ziet wel dat het een stuk lager ligt. Ik denk dat het zeker 5-6 meter scheelt. Nou, dat is al. Hier zitten we nog aan de aanvoer van het water. Dus dat moet nog naar de infiltratiegebieden om verder gezuiverd te worden door het zand. En dat ligt al klaar. Dat is de afvoer. Dat is al via een paar watervalletjes. Ja, veel lager ligt dat. En dat ligt dan klaar om uh, naar de richting uh, vestiging Leiduin gepompt te worden via de oranjekom om daar verder gezuiverd te worden dan wordt het zacht water van gemaakt dus dan vindt de ontharding plaats noemen ze dat de ozonisatie vindt er plaats en de koolfiltratie dus allemaal, ja dat zijn allemaal kreten ik zal dat straks nog wel even uitleggen als we bij die gebouwen staan maar dat zijn allemaal allemaal fases die het water nog moeten lopen voordat het in Amsterdam uit de kraan stroomt ja. Sur son teint blanc A vous peignoir que c'est troublant A oh, oh. vous c'est troublant Je noirais bien si pour dix ans Mais j'en prendrais pour cent dix ans Au moins Au moins cent dix ans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 van de duinen eigenlijk. Hè. Dit is het oude pompstation, uh, pompstation 1, de Oranjekom. Waar het centrum gevestigd is. De mensen horen allemaal uh, kinderen op de achtergrond, want ja, je hoort het wel. Uh, er wordt hier volop uh, ja, naar vogels gekeken, want we hebben een uitzicht op de Oranjekom. En voor de rest is hij zoveel mogelijk in uh, tak gebleven. Hè. Het is een beetje Art Deco-achtig, een beetje Amsterdamse school. Ook in 1921, nee, 1931 was de, was de bouw klaar, zeg maar hier. Een uh, beetje in de stijl van, van, van die, in, in, in Die trend is het gemaakt. Je ziet het wel: hè? prachtige glazuurde tegeltjes. Zelfs met uh, goudverf is het bewerkt. Granieten platen waar dan rails uh, op uh, zitten om die grote pompen heen en weer uh, te kunnen verhuizen. En uh, ja, hier vond het plaats, namelijk het laatste station van het water in de duin. Want het stroomde via de afvoerknalen, de windknalen, hier naar het Oranjekom. Nou, dat, dat zien we, dat is prachtig met allemaal soorten eenden de zwemmen hierin. En dat kennen de mensen hier vandaan allemaal bekijken nu. En dan die pompen die hier allemaal staan, die zorgden ervoor dat de eerste keer dat de pompen aan te pas kwamen, dat het water van hier, van de Oranjekom, naar de overkant van de weg gepompt werd, naar Leiduin. He, dat is ons vestigingskantoor en, uh, en bedrijf. Want op Leidduin vindt dan de verdere zuivering plaats. De biologische zuivering is dan uh, uh, klaar. En dan op Leidduin wordt, zeg maar, uh, wordt het binnengepompt. En dan komt het eerst in een gigantische grote loods terecht. Dat doen we de beluchting of de snelle zandfilters. Dan wordt het al het water nog eens een keer doorheen geperst. En dan vinden allemaal bacteriën... Fribotjes, dus het is algen of uh, andere kleine diertjes blijven achter in het zand. Nou, dus dat is uh, weer een stukje zuivering. En dan gaat het, wat heel belangrijk is, gaat het naar de ozonisatie. Nou, ozon is o3. Zo gauw dat in water in aanraking komt, valt het uit in o2, de zuurstof. En die, de, die derde, dat de derde ootje, zeg maar, die zorgt ervoor dat die virussen afsterven en sterven. Nou, dat hebben ze in de derde wereldlanden bijvoorbeeld niet... Dus dat is het mooie van hier. Dan krijgen we al enorm uh, ja, zuiver water. Er waren vele bacteriën... Oh, de... Dag meneer! Ja, er gaat net een schold hier weg uit het bezoekerscentrum. Hè. Die kwamen van het buurt. We kunnen zelf allemaal kijken en genieten van de natuur en, uh, en het waterwinning. Hoe dat hele proces werkt. Maar die zijn nou weer weg. Dus uh, het is stil gewoon om ons heen Yvon. En... De, en... Die hele ozonisatie dus, die zorgt dus voor het doden van die virus en, euh, nou, en bacteriën. Van daaruit gaat het naar het volgende grote gebouw. Het zijn allemaal prachtige, imposante gebouwen. Hè. Die ozonisatie, dat noemen ze ook wel eens de spin. Hè. Dat, euh, ja, jammer mogen er geen mensen komen. Misschien is met open dagen. Die zijn ze van plan wel weer binnenkort te houden. Dat is nou vijf jaar geleden... Dat mensen ook op het productiebedrijf, zo noemen we ze dat, weer naar binnen mogen. Kijken hoe die waterzuivering ja, allemaal plaatsvindt in die gebouwen. En wat er allemaal niet uh, gebeurt. Nou, van die ozonisatie gaan we door naar de ontharding. Want ja, mensen willen zacht water. Die willen niet dat die wasmachine of de waterkoker of de douche onder de kalk uh, zit. Dus wij zorgen ervoor dat er ongeveer, met, uh, het water is ongeveer 9 Duitse graden noemen ze dat. 8 à 9 Duitse graden. Dus dat is een soort maat, net zoals je bijvoorbeeld de pH van, van 7 is, neutraal zeg maar, of een uh, temperatuur. Het is een soort uh, ja, nationale eenheid, een nationaal getal, wat de hardheid van het water aangeeft. PWM, waar jullie water vandaan krijgen, is Zandvoort. Ja, jammer genoeg niet voor ons. Maar de PWM doet die veel onder, hoor. voor ons. Die, uh, die haalt het water trouwens uit het IJsselmeer. En uh, dat gaat via buizen helemaal naar Kastrikum toe, ook in de duinen. Beetje hetzelfde proces. Even die even andere soort zuivering hebben ze dan. Maar ook uh, ja, die hebben nog even zachter water als bij ons. En uh, dus de niet dat zacht, hoe zachter, hoe betere kwaliteit dat niet. Want er gaat ook wat meer smaak af. Dus de ene bedrijf doet dat net even anders als ons. Maar ik weet wel, de PWM en Waternet, dat die zitten altijd in de top van de waterbedrijven en de waterkwaliteit van Nederland. Dus we, zowel Zandvoort als de Amsterdammers mogen daar heel blij mee zijn. Dat uh, ja, dat vindt dus de ontharding plaats. Nou, van de ontharding, hè, dat vindt dan. Uh, ja, daar, daar komen vrachtwagens met, met uh, kalkkorreltjes uh, komen eruit. Die kalkkorreltjes, wat allemaal in het water zit, die hecht zich aan een soort uh, granietzand. Dat zand dat komt speciaal helemaal uit, uh, overgebracht vanuit Australië. En, dan, uh, en, en door, door er iets aan toe te voegen, uh, gaat het kalk zitten aan het graniet. En wordt het dus aan het water onttrokken. Nou, zo krijg je dus zacht water. Nou, als we dat gehad hebben, dat proces, gaat het naar de koolfilters. Dan zou je zeggen, wat is dat nou weer, de koolfilters? Nou, Dat vrachtwagens met norrit, dat kennen mensen nog wel misschien. Alleen dan niet zulke mooie geperste tabletjes. Maar van die hele kleine uh, ja, naaldvormige korreltjes van norrit. Wordt daar in uh, grote bunkers gegooid. Dan wordt het water erheen geperst. En Norit is zuiverend. Hè? Dus alles wat er dan nog aan in zit aan kleine beestjes of aan bacteriën... blijft allemaal achter in die norrit, zeg maar, in dat kool. En dan komt het eruit stromen. Nou, dan is het eigenlijk al bijna klaar voor, de, voor naar Amsterdam te vervoeren. Dan gaat het voor de zekerheid nog één keer door een hele lange... dat is wel een voetbalveld groot, grote ja, lood zeg maar, zandfilter. Dus dan gaat het nog met grind en zand... Zoals er nog wat ja, tussendoor is geschoten, dan wordt alles daar nog eens uitgehaald. Nou, Dan is het echt helemaal klaar. Wordt het opgeslagen op Leidduin. En dan gaat het via de pompgebouwen aan de Leidse Vaart, wordt het gepompt naar uh, Amsterdam. En dan, uh, ja, dan komt het in Osdorp, dan komt het in Amstelveen. En dan komt het aan de, aan de even kijken waar nog meer, daar bij Westerpark Komt het allemaal binnen via hele grote buizen. En daar wordt het verder verdeeld. En tot het uiteindelijk in de, ja, de huishoudens in Amsterdam de kranen uitstroomt. Dus dat is het hele, hele proces. Vanaf het begin rijn, tot een nieuwe gein, hier naartoe gepompt, door de duinen heen, via deze mooie oranje kom en via dit transport. Het is eigenlijk niet meer als een transportgebouw, hè, deze oranje kom wordt het naar de overkant van de weg met al die processen... en dan uh, ja, een van het lekkerste en het zuiverste water van Nederland... Uh, stroomt dan uh, uit de Amsterdamse kranen. Nou, dat is een prachtig verhaal inderdaad. Het is eigenlijk nog leuker om het een keertje naartoe te gaan hier. Want uh, ja, het is niet zo heel erg ver van Zandvoort. Als je heel stoer bent, kan je lekker lopend uh, naar de oase toe... en dan dit allemaal zien, het bezoekerscentrum en, uh, en alles wat hier te zien is. Mag ik jou heel erg hartelijk bedanken voor dit uh, geweldige interview, zodat de mensen nu weten inderdaad van... Uh, ja, uiteindelijk komt het in de kraan, wel niet zozeer in Zandvoort... maar wel in Amsterdam, water uit de waterleidingduinen. Dankjewel, Gerard. Ja, oké, okay, Yvonne, uh, graag gedaan. Als het laatste, ja, dat wil ik nou, niet altijd het laatste woord hebben hoor... maar uh, het interview komt vanzelf op de, op de radio... maar op de website van ons, dat is www.waternet.nl... staat eigenlijk alles nog eens een keer... Uh, ja heel mooi uitgebreid neergeschreven. Dus over de openingstijden van het bezoekerscentrum... voor vragen over de natuur en voor de flora- fauna beheer, Over de damherten dus, als ze daar wat over willen weten. Wat meer over weten over soorten excursies. Maar ook het hele waterwindverhaal staat er ook nog op genoemd. Dus dat wilde ik nog eventjes eraan toevoegen. Gerard, hebben de seizoenen nog invloed op het waterbeheer in de duinen? Jazeker, uh, wij hebben hier namelijk bij Waternet hier in de Amsterdamse Waterleiding Duinen een uh, pijlbeheer. Het pijlbeheer is helemaal uitgeschreven en er staat precies in welke maand, welke week... ...het uh, niveau van het water moet staan in de, in de geulen en de knalen. Dus, uh, en dan spreken we over het niveau van het nieuw Amsterdamse pijl, daar gaan we vanuit. En uh, in de zomer of uh, de herfst, ja daar staan die waterstanden... Weer wat hoger. Dat heeft ook weer te maken met de vernattingsprojecten hier in, in het duin. En dan uh, in, in de winter. Ja, dat ligt er een beetje aan van uh, hoe hard het vriest is allemaal. Dat, kijk, er moet geen zelf zelf lagen, lagen tussen het uh, ijs komen en het water. Dus, dus daar we het allemaal mee te maken. Dus we passen alles aan, aan de, natuurlijk aan de vragen in Amsterdam. Hoeveel water hun vragen. En dan moeten we zelf een bepaalde voorraad hebben in, in het duin. ...maar ook aan het seizoen in verband met de, met de dieren hier in de duin eh, Voor het, eh, het blauw... Gerard, we staan nu in het eerste infiltratiegebied... ...en het is niet toegankelijk voor uh, bezoekers, wel gewoon voor jou en die collega. Wat, uh, wat is hier te zien, dat blauwe bordje, NAP? Wat betekent dat? Ja, nou, dat klopt allemaal hiervan. We staan hier inderdaad in het eerste infiltratiegebied, hè. we hebben er drie. En uh, nou ja, je hoort ook op de achtergrond het water hier stromen... Want wat gebeurt er hier precies? Inderdaad, het komt via de toevoersloten het water aanstromen. Hier achter ons. Het niveau is daar ook hoger van het water. En het stroomt hier. Dat is dat kabbelende water, stromende water wat we horen. In deze geul. Dit is geul 19. En in elke geul. Zo hebben we er namelijk 45 van die geulen. En daar gebeurt het echte proces eigenlijk. Het biologische zuivering van het water. En wat hier zakt er door die zandlaag heen. En dan via. Het reineersysteem gaat het naar de afvoerkanalen die uiteindelijk weer naar de oranje komt lopen voor, uh, voor het water door te pompen naar de andere kant van de weg, uh, naar het vestiging, uh, zeg maar. Dat, dat is dus het systeem. En in deze geul, geul 19, staat dat blauwe bordje met de uh, NAP erop, Nieuw Amsterdams Peil. En dat staat in elke geul. Dat heeft te maken, wat ik, wat ik net ook zei, in verband met de, het regelen van het waterniveau in de seizoenen. He, dus dat is de, de, de, het, pijl, het, het pijlbeleid bij ons en uh, aan deze bordjes, deze pijlbordjes kunnen ze zien, van, nou, deze stand is namelijk 4,30 meter 30, zie ik nu boven het NAP, Nieuw-Amsterdams Pijl, dus 4,30 meter boven de zeespiegel, kan kun je eigenlijk wel stellen en het eikpunt van het Nieuw-Amsterdams Pijl is, is, staat in de stopera. Het, uh, het gemeentehuis in Amsterdam, daar heb je, zeg maar, uh, stoper, he, de Opera erin en het gemeentehuis is het samen. En dan je in het gemeentehuis, heb je daar achter een soort kelder, dat is ook voor het publiek open. En daar heb je het officiële uh, eikpunt van het uh, Nieuw Amsterdamspijl. En uh, nou ja, daar lezen wij, zeg maar, aan af, of wij, dat zijn de watermannen hier rood, uh, twee van, dat zijn de blauwe, he. ik ben weer in het groen en hun zijn in het blauw. En, uh, ja, hun doen het hele watersysteem, het hele wat pijlbeleid, houden hun in de gaten. Schrijven ook al die gegevens steeds op, want dat kan nog niet uh, ja, elektrisch, elektronisch. En dat verwerken ze in de computer. En zo kunnen ze het ook mooi bijhouden van uh, hoe is het de afgelopen dagen geweest. Ja, kunnen ze dan kijken van wat zijn de weersverwachtingen, wat is de neerslag geweest, wat is de vraag in Amsterdam aan water. En dan weten ze weer wat ze moeten uh, aanvragen van, daar kunnen ze weer extra water in laten om die geulen, om het, om het pijl in de geulen zo goed mogelijk, zo stabiel mogelijk te houden. Wat voor leven zit het hier in het water eigenlijk precies? Ja, dat, ja als je zo kijkt, lijkt het allemaal niet veel, hè. Want je ziet die zandbodem. Die is prachtig schoon water al, hè. Je zou zo er de bijna ja, induiken. Nou, dat is sowieso verboden natuurlijk. Op en in het water zich begeven. Dat is een van de strenge regels bij ons. En... Uh, de zandbodem, ja, die maakt het dat het zo mooi helder is. Er is in principe ook, er is wel heel veel leven hoor, klein leven, klein leven. Maar qua vissen is er niet zo heel veel. Want ja, het komt vanzelf vanaf de Rijn, de Lek, en dan wordt het daar bij Nieuwegein gezuiverd. Gaat het door zandbakken heen en uh, allerlei systemen waar, wat, wat zeg maar, de visjes tegenhoudt. Dus die worden daar al uitgezuiverd. Dan komt het hier en gelukkig hebben we hier dan uh, heel wat watervogels die tussen hun vleugels, aan hun poten, uh, kuit hebben, zeg maar. Zo, zodat er hier weer uh, ja, kleine visjes uh, ja, beginnen ja, te groeien. En dan hebben we het, uh, die uiteindelijk heel groot worden trouwens. Want we hebben hier wel snoeken liggen. En vooral bij de, dit soort gebieden, waar het water uit zo'n buis kabbelt, dan ligt zo'n snoek vaak voor, voordat het water verder stroomt, te wachten op die kleine vorentjes, die hebben we hier dus ook in het water, die uit zo'n buis stromen, Die snoek die lijkt heel traag te liggen en rustig. Maar zo gauw wie een prooi ziet en hij heeft honger. Schiet hij razendsnel erop af. Ja, het is er gewoon lekker liggen wachten totdat, totdat je voedsel voorbij stroomt. Dus die snoek, die, uh, dat is een vrouwtjesnoek vaak die we, die we hebben liggen voor die buizen. Die zijn even groter dan het mannetje. Het mannetje komt maar één of twee keer per jaar even op bezoek. En uh, voor de rest verdwijnt hij weer tussen tussen de drie. Maar die fruitjes liggen vaak bij die buizen. Dus het zijn de snoeken vorentjes waar ik het over heb. We hebben wel wat, wat baasjes hier, stekelbaarsjes, rode baarsjes. En we hebben karpers, graskarpers. Die zitten niet hier, maar die zitten verderop in, een, in het bijvoorbeeld het Oosterkanaal. Daar hebben we iets van uh, 80 tot 100 graskarpers. Ja, die zijn bijna al een meter uh, lang en die zijn wel 25, km, eh, kilo, bedoel ik, <laughs> 25 kilo zwaar. En uh, dat zijn eigenlijk onze ja, watergrasmaaiers. He. Die die vreten alles gras in die, in die, in die sloten. En zo, uh, dat scheelt ons een hoop werk. Dan hoeft de maaiboot daar geen werk te verzetten. Hey, Mr. Hey, Mr.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 Stem nu op zomerse50.nl En luister in augustus naar de grootste zomerrits aller tijden. In de tiende editie van de the 50. Like you me. Never say, hey, you'll remember my name, and it's probably because you think you're cooler than me. Mm -hmm. You got your high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 Ik va het niet te vaak doen, Amerikaan, want ik ga het niet te de Is de perla. We get y'all, till we get y'all, say so yeah.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 Van CFV.